5 uur. Het NOS-journaal. Gert Kluk. Belastingbetaler loopt grote risico's door garanties overheid, zeggen topeconomen. Wilders noemt islam woestijnideologie zonder vrijheid. En nog tienduizenden demonstranten in Cairo, maar onrust neemt af. Drie vooraanstaande economen waarschuwen dat de belastingbetaler grote risico's loopt... omdat de overheid steeds vaker garant staat... Nederland heeft in totaal voor meer dan 200 miljard euro garanties afgegeven. Onder meer aan banken, verzekeraars en landen als Ierland en Griekenland. De economen Boot Bovenberg en Jacob zeggen in Nieuwsuur dat de schatkist grote risico's loopt als het misloopt en Nederland echt moet betalen. Volgens minister De Jager verdient Nederland vooral aan de garantiestellingen. Hij wil wel gaan inventariseren hoe grote risico's precies zijn. Geert Wilders heeft op de eerste dag van zijn nieuwe rechtszaak nog eens gezegd dat de islam een kwaadaardige ideologie is die zich onderscheidt door moord en doodslag. Volgens Wilders komt de islam uit de woestijn en kan de ideologie alleen maar woestijnen voortbrengen omdat ze de mens geen vrijheid gunt. De Europese multiculturele elites vechten volgens de PVV-leider een totale oorlog uit tegen hun eigen bevolkingen met als inzet de massa-emigratie en islamisering. Dat zal leiden tot wat Wilders noemt Arabië. De rechtszaak tegen Wilders wordt vrijwel zeker helemaal overgedaan... maar het is uiteindelijk aan de rechter om daar een beslissing over te nemen. De PVV-leider staat terecht voor belediging en discriminatie van moslims... en het aanzetten tot haat. Het zwavelzuur in het gekapselde schip in de Rijn wordt in de rivier geloost. De Duitse autoriteiten zeggen dat het zwavelzuur geleidelijk in de Rijn wordt gepompt. Volgens hen blijft de milieuschade beperkt... omdat het zuur op deze manier goed kan oplossen. Dit weekend werd de lading uit een van de tanks overgepompt naar een ander schip, maar dat ging niet goed. Het schip kwam in beweging en dreigde te breken. Omdat de veiligheid van het bergingspersoneel anders niet kan worden gegarandeerd, wordt de komende dagen bijna duizend ton zwavelzuur in de Rijn geloost. Door het gekapseiste schip lagen honderden schepen, bijna een maand stil tussen Mainz en Koblenz. De scheepvaart bij de Lorelei kwam woensdag weer op gang. In de Egyptische hoofdstad Cairo staan nog altijd tienduizenden mensen op het Tagrierplein. De demonstranten willen woensdag en vrijdag weer grote demonstraties houden. En ze zijn niet van plan met de protesten op te houden voordat president Mubarak vertrekt. De regering hoopte na de toezeggingen van afgelopen weekenden op een terugkeer van het normale leven. De onrust is wel afgenomen en het openbare leven komt weer gedeeltelijk op gang. Zo zijn de banken weer open en is ook de internationale handel weer gedeeltelijk hervat. Maar de scholen zijn nog dicht en demonstranten blokkeren overheidsgebouwen zodat ook ambtenaren nog niet aan het werk zijn. Ook de effectenbeurs is nog tot zondag dicht. Een militair uit Tilburg heeft vrijdagavond na een proefrit een auto gestolen. Volgens de Marichose was hij met een andere militair naar de beeld gereden... om de Audi S4 cabriolet uit te proberen. Na de proefrit dwong hij met een vuurwapen de verkoper om de autopapieren af te geven... en hij ging met de wagen vandoor. Nog dezelfde avond kon hij thuis worden aangehouden. De collega militair, die met hem was meegegaan, werd ook opgepakt maar hij is middels vrijgelaten en is geen verdachte meer. Een Duitse film over het leven van de Russische oliemagnaat Gorokovsky is in Berlijn gestolen. Volgens regisseur Cyril Tucci gaat het om de definitieve versie... van de film Gorokovsky. Een paar weken geleden werd volgens hem al een kopie gestolen... maar die was nog niet af. De regisseur denkt dat de Russische overheid achter de diefstal zit. De film laat zien hoe de oliemagnaat Gorokovsky door zijn kritiek op toenmalig president Poetin... in een Siberisch strafkamp belandt. De regisseur zegt dat hij nog een kopie van de film heeft... die volgende week zal worden getoond op het Internationale Filmfestival van Berlijn. Nog een maand voor het carnaval in Rio de Janeiro... heeft een grote brand in het centrum van de stad... duizenden kostuums en tientallen praalwagens vernietigd. De brand brak vanmorgen door onbekende oorzaak uit in Samba City. De gebouwen van twaalf grote samba groepen gingen geheel of gedeeltelijk in vlammen op. Door de grote hoeveelheid zeer brandbaar materiaal... greep het vuur snel om zich heen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen... De schade wordt geschat op 2 tot 3 miljoen gulden. Euro. De burgemeester van Rio gaat ervan uit dat de carnavalsoptocht wel door kan gaan. al zullen de getroffen samba-groepen niet mee kunnen dingen naar de jaarlijkse prijzen. Het carnaval in Rio heeft zijn hoogtepunt op 4 maart. Het weer vanuit het noordwesten gaat het geleidelijk regenen. In de nacht en ochtend trekt de regen via het zuidoosten weg, klaart het op, wordt het zonnig. En het is middags 8 graden, ook woensdag geregeld zon. ANWB Verkeersinformatie. De maandagavondspits verloopt normaal. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. Enkele bijzonderheden. De A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht West en Gorkum is 6 kilometer file. En op de A16 Rotterdam Breda tussen Knooppunt de en Knooppunt Ridderkerk 5 kilometer. Het komt door een stilgevallen auto op de parallelbaan. Bij Knooppunt Ridderkerk is één rijstrook dicht.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 Met Lucella Carasso en Tim Overdijk. Zeven over vijf, goedemiddag. In Spakenburg krijgen de mensen gas uit visafval en brood. Hoe ze dat voor elkaar krijgen, dat gaat u zo horen. Met een politiek getinte toespraak van vijf minuten had Geert Wilders het laatste woord bij de hervatting van zijn proces. Geen inhoudelijke behandeling, maar een regiezitting. Waarin gekeken werd wat er allemaal nodig is om het echte proces weer te laten beginnen. En een zitting met nieuwe rechters. Want Jeroen de Jager, je was erbij, bij die vorige en vandaag. De vorige rechters werden gevraagd. Nu zitten er dus een nieuwe. Was dat te merken? Uh, ik vond het eerlijk gezegd niet heel erg. Je kan uh, in elk geval wel zeggen dat er uh, geen fouten zijn gemaakt. En dat uh, de voorzitter van deze nieuwe rechtbank, uh, Marcel van Oosten... Die, uh, uh, ja, dat hij een hele correcte man is zijn woorden ook heel uiterst zorgvuldig koos... Maar dat was met de vorige rechter Jan Moors eigenlijk ook zo. Op de regiezitting althans, daar is ook helemaal geen fout gemaakt. Dat is pas later gebeurd in het proces. Dus ook deze moet zich uiteindelijk tijdens de echte inhoudelijke behandeling ja, toch nog gaan bewijzen. Uh, ik zei al, hij deed het heel voorkomend vandaag. Uh, bijvoorbeeld toen iemand de zaal wilde verlaten. Toen Wilders aan het woord kwam, zei hij niet zoals Moors heeft gezegd. Uh, ik kan me voorstellen dat u de zaal wilt verlaten. En toen werd Moors bijna weer gevraagd. Uh, maar hij zei heel neutraal uh, van over... Als u de zaal dan maar geruisloos uh, verlaten. En uh, ja, wat je verder over deze rechters kunt zeggen, is dat de, ja, de gemiddelde leeftijd gewoon iets hoger is dan de vorige keer. En dat wekt de indruk dat het allemaal iets uh, bedaagder is. Uh, na afloop uh, Moskovits erover, uh, erover naar gevraagd uh, of hij te spreken was over deze nieuwe rechters. Uh, ik zie het liever zoals het vandaag ging, moet ik u zeggen, dan zoals het de laatste keer ging. Ik ben nog steeds even serieus, maar misschien is de andere kant wat serieuzer. Keurig de regels gevolgd dan vandaag. Als we kijken naar de inhoud, wat heeft die dag dan opgeleverd? Um, ja, een beetje verwarring over of het proces nu helemaal over moet of niet. Het Openbaar Ministerie uh, zegt... omdat een van de twee procespartijen, namelijk uh, Wilders... wil dat hij het helemaal over moet, moet het over. Um, het kan er ook nog zijn dat het Openbaar Ministerie... tussentijds niet ontvankelijk wordt uh, verklaard. En dan gaat het hele proces niet door... Maar uh, als. Uh, en, oh ja, en het kan natuurlijk ook zijn dat de rechtbank volgende week, uh, als alle beslissingen genomen worden, ook nog zegt: uh, ja, het proces uh, uh, gaan we niet helemaal overdoen. Maar de wet zegt het volgens het Openbaar Ministerie van Wel. Dat het proces als een van de. Uh, procespartij dat wil, uh, moet het helemaal open. Uh, moet het helemaal over. Precies, om dat even helder uh, te hebben. Je, de Moskofiets wil dat. Het Openbaar Ministerie kan zich dat voorstellen. Maar het is aan de rechtbank uiteindelijk om te bepalen of dat ook gebeurt. Ja, ik heb er voor de zekerheid toch nog even over gebeld met, uh, met de rechtbanken. Die zeggen ook, uh, het openbaar ministerie is maar een pro procespartij, om het zo, te, zo, zo maar te zeggen. Uh, dus de rechter die zal het uiteindelijk volgende week maandag, als alle beslissingen worden gemaakt, moeten beslissen. Uh, dus het is uiteindelijk, het laatste woord is aan de rechter. Aan de andere kant uh, zegt het openbaar ministerie, ministerie zelf, het staat in de wet, dat als een van de procespartijen het wil, het over moet. Dus een beetje verwarring daarover. Ja, en als dat dan gebeurt, dan wil de verdediging ook een aantal uh, Getuigen, een hele rij getuigen laten horen. Hè? Wat voor getuigen zijn dat dan? Ja, Het is uh, in feite de hele lijst van uh, vorig jaar. Twi bijna twintig getuigen die de verdediging uh, wil horen. Het zijn in feite drie categorieën. Rechtsdeskundigen... Uh, om de vrijheid van meningsuiting, waar het in dit proces over gaat... Uh, uh, opnieuw te toetsen aan wat er in een rechtsstaat al dan niet mag. Islamdeskundigen, tweede categorie, categorie waarmee de verdediging wil aantonen... dat wat uh, Wilders allemaal beweert niet zomaar een mening is... die beledigend kan zijn, maar een mening is die op waarheid zou berusten. En de derde categorie zijn uh, uh, moslims, ervaringsdeskundigen worden... die genoemd door de verdediging, uh, om te laten zien... dat de islam volgens de verdediging alleen maar tot ellende. Kan leiden. Bijvoorbeeld uh, Mohamed Bouyeri, de, de, de moordenaar van uh, Theo van Gogh, die wil uh, Moscovici naar de rechtbank halen om hier te getuigen. En even los van deze getuigen is het interessant om te kijken wat deze nieuwe rechtbank uh, hierover beslist. Want die vorige rechtbank die accepteerde er maar drie. En als deze er nou veel meer toestaat, dan zegt dat iets eigenlijk over de ruimte die de verdediging krijgt in dit proces van deze nieuwe rechters. Jeroen de Jager vanuit Amsterdam. Dus vandaag over een week zal die nieuwe rechtbank beslissen over het al dan niet horen van deze getuigen en of het proces in zijn geheel zal worden overgedaan. In Burkina Faso is een nieuw soort malaria-mug ontdekt. En dat is een belangrijke ontdekking voor de bestrijding van malaria, zo zeggen wetenschappers. Willem Takke van de Wageningen Universiteit. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Krossen. Wat is dit voor mug? Dit is een, een zusje van de uh, bekende Afrikaanse malaria-mug... die eigenlijk in Afrika op dit moment verantwoordelijk is voor 90% van de overdracht van malaria. Alleen uh, hebben wij die als wetenschappers uh, gewoon jarenlang gemist... Uh, omdat we geen technieken hadden om hem te kunnen opsporen. Want het zusje bestond wel al een tijd? Ja, het zusje is waarschijnlijk al, uh, al eeuwenlang aanwezig. En is het een gevaarlijk zusje? Ja, het is... Uh, het, het, uh... Dit zusje of deze malaria-mug uh, blijkt buiten te steken... en niet binnen het huis, uh, zoals uh, de meeste Afrikaanse malaria-muggen doen. En is erg gevoelig voor die malaria-parasiet. En kan dus waarschijnlijk ook gewoon uh, een belangrijke bijdrage leveren... aan de overdracht van de ziekte. En, en dat die buiten rondvliegt en, en steekt... is dat uh, dan ook de reden waarom het zo lang duurde? Hè? Of in ieder geval waarom die nu is opgemerkt en niet eerder? Klopt, uh, want jarenlang hebben uh, wetenschappers en andere onderzoekers in Afrika eigenlijk altijd gewoon uh, gedacht dat muggen alleen maar binnen staken. En ze hebben dus al hun bestrijdingstechnieken en onderzoekstechnieken erop gericht om muggen binnen te vangen en niet buiten. En was daar ook een goede reden voor om te denken dat dat binnen gebeurde? Ik wil niet te makkelijk zeggen van waarom ging niet iemand een keer buiten kijken? Was er een goede reden voor nee, om aan te nemen? er is een reden voor die die Afrikaanse malaria-muggen zijn bij uitstek hebben ze een neus die op menselijke geurstoffen reageert en bijna nergens anders op. Dus het verband, men dacht gewoon van die mug die bijt eigenlijk alleen maar op de mens... en hij bijt ook alleen nog maar uh, s'nachts als het donker is. Nou, waar zitten mensen dan? Dan zitten ze binnen en dan zitten ze niet buiten. Uh, dus hoeven we eigenlijk ook niet veel aandacht uh, aan buiten te besteden. Uh, bovendien waren er eigenlijk ook geen geschikte methodes om die muggen buiten te vangen. Uh, want hoe doe je dat dan als je niet weet waar ze zitten? En je verwacht ook bovendien niet dat er nog zo'n mug buiten actief is. En hoe is dat uiteindelijk dan, dan wel gelukt? Nou, men heeft uh, muggen uit uh, waterpoeltjes gevangen... Uh, waar ze dan als uh, in, hun, uh, in de kraamkamer zitten. En vervolgens hebben ze uh, met genetische technieken gekeken... van uh, is dat nou één soort of zijn dat meerdere soorten? En toen kwam tot ieders verrassing kwam daar die tweede soort uit... Uh, die verder binnen nooit gevangen werd... Ja, en heeft uw universiteit daar ook nog een rol bij gespeeld? Ja, uh, wij zijn er ook heel actief bij betrokken op dit moment... Uh, omdat wij uh, met lokstoffen uh, bezig zijn om Afrikaanse muggen in vallen te vangen. En uh, het is ons nu ook gelukt om met die lokstoffen... die muggen die buiten rondvliegen te vangen. En lokstoffen, dat zijn uh, stoffen, de, de geurtjes die ruiken naar mensen? Dat zijn uh, geurtjes die ruiken net zoals de mensen, ja. Ja, want uh, u zegt ze, ze prikken s'nachts normaal gesproken. Deze ook overdag? Nee, deze die, die, die, die prikt ook s'nachts. Uh, en we weten nog niet precies of hij dat voor in de avond doet of, uh, of na middernacht. Uh, maar we weten wel dat als we uh, buiten een vuil neerzetten met die menselijke geurstoffen erin... Uh, dat we dan deze muggen daar ook in kunnen vangen. En u zei ik net dat dit wordt gezien als goed nieuws voor de bestrijding van malaria. Aan de andere kant denk ik, er is wel een probleem bij. We hebben uh, enerzijds is het goed nieuws, want we weten uh, waar we nu helemaal, uh, wat we dan nog extra moeten doen, wat we nog niet deden. Maar het probleem wat we natuurlijk wel hebben is hoe gaan we die beesten buiten nu wegvangen? Want uh, dat moet natuurlijk wel gebeuren. De bestrijding voor malaria richt zich op dit moment helemaal op het uitdelen van klamboes en mensen onder klamboes laten slapen, zodat ze niet meer door muggen gebeten worden. Uh, nou, dat kun je natuurlijk niet doen met een mug die buiten actief is. Maar je hebt natuurlijk ook wel insectenspray. Uh, ja, maar omdat wij niet weten waar deze mug buiten zit... zullen we dat dan toch in die kraamkamers moeten zoeken. Uh, en moeten we gewoon de lavale bestrijding aan gaan pakken. En dat kan ook wel. Daar werken we in Wageningen ook goed aan met biologische middelen. Uh, en ik denk dat het onderzoek de komende jaren zich daar ook vooral op zal gaan richten. En dan maar hopen dat het aantal malaria-patiënten afneemt. Dat is natuurlijk de bedoeling. Willem Takken, ik dank u wel. Hoogleraar Dag. Medische en Veterinaire Entomologie aan de Wageningen Universiteit. Straks de organisatoren van het Highland Festival in Amersfoort... zijn in zak en as door de dood van Gary Moore. Dan het verkeer. Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Is het uh, net zo rustig nog als vanmorgen? Ja, het is eigenlijk heel normaal. Het is, het is geen bijzonderheden of zo. Ik heb twee bijzonderheden op een rijtje. De A15, Rotterdam richting Gorkum. Tussen Papendrecht en Gorkum, daar is 8 kilometer file na een ongeluk... En ook na een, uh, een stilgevallen auto, maar die, die, die rijstrook is inmiddels weer, uh, weer vrij... staat op de A16 Rotterdam-Breda tussen knopend de Brekseplein en knopend Ridderkerk... een file van 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Gas gemaakt van visafval. En van brood. En van stroopwafels. In Spakenburg staat een installatie waar tonnen afval wordt verzameld. Dat afval gist en daaruit ontstaat groen gas voor duizenden huishoudens. Het is de grootste en nieuwste afvalfabriek van Nederland. Trudy van Rijswijk was bij de ingebruikname. Op dit industrieterrein in Spakenburg zitten ongelooflijk veel visbedrijven. De een doet in haring, de ander in paling, de derde in garnalen. En dat ruikje. Het is hier doordrongen van een vislucht... En daarnaast ruik je brood. Want er zit hier ook een broodbakker. Die te vinden is op alle grote markten in ons land. En het afval van deze bedrijven gaat naar de installatie die hier voor me staat. Een grote kuip met daarop twee zilveren pijpen. Ik zie daar een bordje openingstijden visafval. Maandag tot en met vrijdag kun je hier je afval komen storten. En dat doen ze graag. Het staat hier helemaal vol met kratten. Intussen wordt het visafval wat hier... Eh... Per krat geleverd is. Weggespoten. Het is dat een krabbenpoot. Een vissenstaart. Vel. Ja, ik werk hier hoor. En ik moet alleen de boel uh, opruimen. Alle in de hier hoor. En alle visboeren die naar de markt gaan. Ja, die komen hier. Laten we zeggen, de resten komen ze hier afleveren. Hoe gaat dat dan? Zetten ze het daaronder? Nou, ik uh, zorg dat hier altijd de lege bakken onder staan. En dan kunnen de visboeren kunnen hier het afval dumpen. Voor eigenlijk gewoon voor niks. En uh, ja, wij doen er wat mee. Uh, Laten we zeggen, hier op de stortplaats, mag je het niet brengen. Of je moet het naar de rendek, maar dan moeten mensen voor wel betalen. Dus hier kunnen ze gewoon gratis stoten. En door gaat hij met zijn dikke slang spuiten. Er is ook net weer een vrachtwagen gearriveerd met een grote tanker op die zijn slang aangesloten heeft op de installatie. Meneer Van der Groep, u hebt dit allemaal bedacht hè? hoe kwam je daar zo bij? Ja, we hebben eerst uh, eigenlijk uh, energie geproduceerd om onze eigen energiebehoeften te voorzien en uh, ja, toen werden we er een beetje handig in. Uh, en toen hebben we nagedacht om het uit te breiden en je gaat natuurlijk kijken naar de techniek, dus ook heel veel mensen ontmoet uh, ja, binnen de wereld van de techniek van het gas uh, produceren en ja, al die uithoudings aan elkaar geknoopt dus, ja, en dit, nou was het is ja niet constant gekomen. <laughs> <laughs> en hoeveel afval kan erin? Uh, je hebt, uh, ongeveer 35.000 ton per jaar. En waar, waar haalt u? Ja, hier is natuurlijk van alles te halen. Maar u laat ook nog vrachtauto's rijden? Ja, uh, in de regio, maar in het hele land in principe. Ja. En, en hoeveel huishoudens kunnen hierop draaien? Uh, ongeveer uh, 3.500 tot 4.000. Terwijl de vrachtwagen nog steeds uh, volop bezig is. Hoeveel zou er toch wel niet zitten in dat ding? En de vislucht ons in de neus hangt, spreek ik met meneer Wempen. U bent... Uh, expert op het gebied van duurzame energie. Gaat het lukken met dit ding? Ja, dit is natuurlijk een prachtvoorbeeld van hoe het in de toekomst zal gaan zijn. Uh, je praat over restmaterialen, uh, wat we gebruiken om daar energie van te maken, om daar gas van te maken. En dat gaat dan via het net naar de huishoudens. Dus we gebruiken ook gewoon onze eigen infrastructuur, onze gasinfrastructuur. Dus alles komt hier mooi samen. Het wordt vergist. Dat moet eigenlijk wat energie kosten, denk ik dan. Uh, er gaat een heel klein beetje energie in, maar per saldo uh, winnen we er heel veel energie mee. Het voordeel is ook, ook natuurlijk dat van dat afval is er een heleboel dat zomaar nog niet op. Dat moeten we van de aardgas nog maar afwachten. Uh... Nou, aardgas is wereldwijd natuurlijk wel redelijk goed beschikbaar. Alleen dat is niet nee, in, Nederland, in ja. Nederland niet meer beschikbaar. Precies. Dus we zullen het moeten gaan importeren. Uh, en daarom vind ik het nu prachtig dat we hier uh, praten over groene, velden, groene gasvelden die we aan het ontwikkelen zijn. En hoeveel van die installaties uh, krijgen we hier in Nederland? We denken wel dat dat uh, tussen de 200 en 400 van dit type installaties gaan worden. En hoeveel huishoudens draai je daar dan op? Dan praten we over ongeveer 1 miljoen huishoudens die hier gewoon gebruik van kunnen gaan maken. Dus er wordt geschiedenis geschreven hier vandaag. Absoluut, dit is echt het voorbeeld. En zo gaat het in een jaar of vijf tot tien helemaal in Nederland worden. Trude van Rijswijk over het groene gas met een visluchtje uit Spakenburg. De president van Soudaan erkent de afscheiding van het zuiden. 99 procent van de inwoners van het zuiden stemden vorige maand voor onafhankelijkheid. En president El-Bashir zal zich geen strobreed in de weg leggen, zo zei hij vandaag. Zo zeg je dat ongeveer in het Arabisch. Koert Lindeyer, onze correspondent in Afrika, Koert, is de uitslag hiermee nu officieel? Vandaag zou de referendumcommissie vanmiddag zou de referendumcommissie de uitslag bekendmaken. En president Omar al-Bashir heeft dus kennelijk uh, uh, als eerste van die uitslag gehoord. De officiële uitslag is bijna 99% voor afscheiding geworden. De afgelopen week was er nog de kans om naar de rechter te stappen... Uh, om bezwaren aan te tekenen tegen het referendum. Dat is niet gebeurd. Uh, en met Bashirs erkenning vandaag van de uitslag van het referendum... is mogelijk het laatste struikenblok weggenomen. En daarmee zal Zuid-Soedan over precies vijf maanden... een onafhankelijke staat zijn. En dan houdt de president zich toch netjes aan de afspraken. Terwijl jij volgens mij nog een keer zei dat dit referendum... Uh, als ze voor onafhankelijkheid zouden stemmen... wel tot een oorlog zou kunnen leiden. Het is... De afgelopen paar maanden waren bijna een wonder in Soedan. Zelfs de Zuid-Soedanezen kunnen het nog steeds niet geloven. En daarom was deze uitspraak van Bashir ook zo belangrijk... dat hij het nu officieel erkent. Inderdaad, een paar maanden geleden werd er zelfs nog gebombardeerd... in Zuid-Soedan door het noordelijke regeringsleger. Er dreigde oorlog. Uh, en nu heeft Bashir en zijn regerende congrespartij... die hebben zich heel netjes aan de regels gehouden. Samenwerking tussen Noord- en Zuid-Soedan is ook nog steeds heel erg hard nodig moet ik zeggen, want de scheiding is nog lang niet geregeld. Er is bijvoorbeeld een legereenheid van zowel noordelijke als zuidelijke soldaten... die moet worden ontbonden en toen dat de afgelopen dagen uh, plaatsvond... in het stadje Malakal braken er gevechten uit omdat zuiderlingen die waren gelegerd in het noordelijke leger... weigerden hun, wapen, hun wapens in te leveren. Dat leidde tot gevechten en 50 doden. Verder moet er nog een akkoord worden bereikt... over de verdeling van de olieinkomsten, het water van de Nijl, de schuldenlast. En om die scheiding van de boedel goed te laten regelen... moet door beide partijen veel water in de wijn worden gedaan. En een soepele houding van Beshir is dus zeer, zeer gewenst. Het maakt wel achterdochtig. Hè? Wat zou er achter kunnen zitten... dat eerst nog gebombardeerd wordt en nu opeens uh, het gewoon geregeld kan worden? Twee belangrijke dingen. Als eerste de opheffing van de sancties. Die werden ingesteld in de jaren negentig door Amerika. Sancties vanwege vermeende hulp aan terroristen. Door het regime van al-Bashir. Uh, zoals je weet heeft uh, Osama bin Laden heeft gewoond in, uh, in, in Soedan. Dat dateert nog van die tijd. Amerika heeft gezegd die sancties heffen wij op. Als jullie je netjes aan het referendum houden. En de afgelopen paar dagen is iets heel belangrijks uh, gebeurd. En dat gaat om de aanklacht en het arrestatiebevel van het strafhof tegen... Het strafhof in Den Haag. Nou, vorige week vergaderde in Addis Ababa, de hoofdstad van Ethiopië... vergaderde de Afrikaanse Unie, de pan-Afrikaanse pan organisatie van dit continent. En daar heeft Frankrijk, president Sarkozy was daar aanwezig... Eh, die heeft daar gezegd, Bashir moet beloond worden... voor zijn goede houding de afgelopen eh, paar maanden. Afrikaanse diplomaten op die top in Addis Ababa... die vertelden mij vorige week dat zowel Frankrijk als ook Amerika... ...hebben toegezegd om te gaan proberen het arrestatiebevel te laten opschorten tegen Bashir. Je weet, dat moet door de Veiligheidsraad in New York uh, worden gedaan. Maar de kansen dat het Westen zo'n opschorting gaat steunen uh, van het arrestatiebevel tegen Bashir is heel groot. En dat is precies de beloning waar Bashir op heeft zitten wachten. En dan gaat politiek dus boven het recht... Absoluut, dan wordt er politiek gespeeld met het recht. En ik denk dat Ocampo, wat zeg ik, ik weet wel zeker... dat Moreno Ocampo, hoofd van de aanklagen van het strafhof in uh, Den Haag... hier woedend over zal zijn als het eenmaal zo ver komt. Als er zoveel concessies worden gedaan aan het regime in Khartoum. Uh, in en hoe zullen ze in het zuiden van uh, Soudaan reageren? Zullen ze daar wel blij zijn dat ze in ruil daarvoor... die onafhankelijkheid tenminste krijgen zonder al te veel problemen... zoals het er nu naar uitziet? Het feest is al begonnen in Juba, de hoofdstad van zuid soedan maar dat gaat dus uh, om de officiële uitslag van het referendum. Het zuiden heeft altijd gezegd... wij zijn voor berechting van Bashir... maar we kunnen dat niet hardop uh, zeggen... want we zijn nu nog in een akkoord... samen met Bashir en de noordelijke regering. Het is heel wel mogelijk dat wanneer de verhoudingen slecht... Worden, en eigenlijk moet ik zeggen slecht blijven tussen Noord en Zuid... dat Zuid-Soedan officieel zich zal uitspreken... keihard voor de berechting uh, van Bashir. Maar uiteraard heeft het Zuiden vele andere kluiven... in de komende paar jaren en maanden waar ze zich mee bezig moeten houden. En dat is ontwikkeling van het armste land van Afrika. Dus voorlopig zullen ze zich ook heel pragmatisch proberen op te stellen... denk ik, in het Zuiden. Kortlindeijer, dank je Still got the blues for you. Gitarist-zanger Gary Moore. Door zijn dood zit het Highland Festival in Amersfoort nu zonder hoofdact. Um, hij zou eind mei optreden op dit tweedaagse festival. Henk Hak, goedemiddag. Goedemiddag. Initiatiefnemer van het Highland Festival. Als u deze gitaar hoort en dan dat koppelt aan het nieuws van gisteren... dat hij is overleden. Wat denkt u dan? Ja, dat, uh, dat is kippenvel. Nog meer dan anders. Kippenvel over zijn muziek? Over zijn muziek. En uh, in, met de wetenschap dat hij gisteren overleden is, uh, ja, dat, dat komt hard aan. Ja, want de muziek leeft misschien door, maar u zit straks zonder hoofdtek? Ja, wij zitten zonder hoofdtek. We hebben net een week geleden uh, Gary weten te boeken en, uh, en nu is hij uh, passed away zoals het heet. U zegt Gary, u, u kent hem persoonlijk? Nee, nee, nee. Ik ken hem niet persoonlijk, maar we hebben via zijn agent natuurlijk uh, hebben hem geboekt. Daar ja, waren we erg blij mee, want we zijn een startend festival, we gaan nu de derde editie doen en dat was natuurlijk voor ons een aardige boost in de programmering. Ja, waarom? Ja, omdat we in mijn ogen, wij willen een soort crossover festival zijn tussen blues en rock en, en, en wat daarbij hoort. En volgens mij is de, de was Gary Moore wel een groot hype op het gebied van rock en blues. Wat had hij nou zo speciaal dan? Ja, ik denk dat het zijn sound is. En uh, hij heeft gewoon in, in de jaren negentig de blues eigenlijk weer op de kaart gezet. En waarmee onderscheidde hij zich dan, dan van andere blues-rocksterren? Ja, ik vind dat hij. Uh, zijn gevoel wat hij in, in de gitaar legt. Uh, daar is er maar één die dat zo kan, en dat, dat is Kenny Moore. En, en dat komt waarschijnlijk door zijn rockachtergrond. De meeste blues hebben toch wel uh, echte blues-achtergrond. Ja, beschrijf dat gevoelens. Wat zegt u? Beschrijf dat gevoelens wat hij legt in die gitaar. Ja. ja. Be beschrijft u dat Is wat, wat bedoelt u dan precies? Ja, dat... Uh, de, uh, als de eerste intro klinkt, dan, dan, dan gaat het eigenlijk al... Uh, dan geeft het al een moment. Dat is het de, derde kippenvel? Ja, dat is het kippenvelmoment van, van wat hij in zijn solo's uh, legt. Ja. Dat is toch wel, neem ik aan, eerder geprobeerd om hem uh, in eerdere twee edities van het festival vast te leggen. Ja. Niet gelukt? Nee, niet gelukt. Niet? Uh, of, of omdat uh, hun het festival niet kennen. Want we zijn natuurlijk, uh, begin van het festival dus nog geen enkele referentie. Dus je moet je plekje ook wel een beetje verdienen. Ja. En dat moet natuurlijk pas in hun tourschema's. En, uh, maar we zijn er twee jaar mee bezig geweest en het was dit jaar eigenlijk gelukt. Ja, was ook te duur toen? Nee, dat was niet zozeer uh, een kwestie van prijs. Het was meer van... Uh, uh, dat ze voorkeur geven aan, aan het festival, wat wel bekend is. Ja. Dan hebt u te maken met bezoekers die bijna 100 euro voor twee dagen festival hebben betaald. Ook natuurlijk voor die hoofdtekt, om datzelfde kippenvel te kunnen voelen. Ja. Denkt u nu dat veel mensen hun geld terug willen? Dat kan ik moeilijk inschatten nog. Nee? Ik kan me voorstellen dat mensen die uh, een kaart gekocht hebben voor de vrijdag... dat die echt voor Gary Moog uh, een kaart gekocht hebben, dus dat gaan we nog wel horen. Ja. En mensen die twee dagen kaart gekocht hebben... Ja, die hebben toch ook uh, voor het festival een kaart gekocht. Ja, wie, gaat u, wie gaat hem nou vervangen? Daar zijn we nog druk mee bezig. Het is dus nog te prematuur om uh, daar iets, iets zinnigs over te zeggen. We zijn alle, alle agenten die we kennen aan het benaderen... en uh, kijken wat er beschikbaar is. Ja, wie zou ik het liefst willen hebben? Wie zou ik het liefst willen hebben? Oh, Robert Plant, uh, die Purple. Doe het voor, Deep Purple, Robert Plant. Wie weet, eind mei in het uh, Highland Festival in Amersfoort. Ik dank hartelijk hart. Meneer, uh, Henk Hak. Ja.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 En Geert Wilders heeft op de eerste dag van zijn nieuwe rechtszaak nog eens gezegd dat de islam een kwaadaardige ideologie is. die zich onderscheidt door moord en doodslag. De PVV-leider staat terecht voor belediging en discriminatie van moslims. en het aanzetten tot haat. De rechtszaak wordt vrijwel zeker helemaal overgedaan. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer, Marco een groot deel van de dag hadden we zon in het oosten en zuidoosten van het land. Maar langzaam maar zeker weet de bewolking terrein te winnen. En er zou uit de bewolking een klein beetje regen kunnen vallen. Later vanavond of aan het begin van de nacht. Maar in de loop van de nacht trekken die wolken alweer weg naar Duitsland. En dan klaart het in het westen wat op. Temperaturen dalen tot een graad of drie. Dan hebben we morgen een dag met flink wat zon. Het wordt ongeveer 8 graden en de wind gaat wat afnemen. In de nacht is die vooral in het noordelijk kustgebied nog behoorlijk. Misschien wel hard windkracht 7. De rest van het land al niet meer. En morgen houden we dan een gemiddeld een matige windkracht 3 tot 4 over uit de westelijke richting. Alleen Limburg levert dus wat in, want daar is het vandaag 14 graden geworden. De rest van het land moet met 8 graden best tevreden zijn en wat zon. Ook woensdag hebben we nog steeds wat zon, het blijft droog. De dagen daarna worden de wolken dikker en kan er wel wat regen vallen. Het blijft vrij zacht met 6 tot 9 graden. Winterweer zit er voorlopig in elk geval niet in. En dan de ANWB verkeersinformatie. De maandagavondspits verloopt wat minder druk dan gemiddeld. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht en leveren niet zoveel vertraging op.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 Precies, zes over half zes. Goedemiddag. 2010 was voor het Nederlands elftal natuurlijk een superjaar. Een finale plaats bij het WK Voetbal in Zuid-Afrika... op weg naar het Europees kampioenschap van 2012. Lijkt niemand oranje te kunnen stoppen. Voor bondscoach Bert van Marwijk en zijn ploeg is vandaag het nieuwe jaar begonnen. De geselecteerde spelers zijn bij elkaar in Hotelhuis Terduin... om zich voor te bereiden op de oefen Interland tegen Oostenrijk. Woensdag is dat in Eindhoven. Bas Stichler, goedemiddag. Jij bent bij de training van de mannen. Wat valt je op? Ja, kijk, er zijn twee nieuwe gezichten bijgekomen. En dat heeft voor een deel ook met blessures en afzeggingen te maken. Het eerste nieuwe gezicht, daar geldt dat wat minder voor. Dat is Kevin Strootman van FC Utrecht. Dat is leuk voor hem. Pas 20 jaar. Hij wordt 21 over anderhalve week om er eens aan te mogen ruiken. En op de voorlopige lijst van Van Marwijk stond ook Luc de Jong. Maar die viel er afgelopen vrijdag van af. Maar is vanochtend weer te elfde uren opgeroepen omdat Robin van Persie... Wat grieperig blijkt te zijn, de spits van Arsenal, komt dus niet. En dat betekent dat Luc de Jong van FC Twente alsnog wel eens opgeroepen. Dus dat zijn in ieder geval wel twee gezichten om in de gaten te houden. Dat is uh, leuk voor de heren om het uh, eens van dichtbij mee te maken. Ja, en misschien ook wel om te spelen. Want woensdag lijkt mij dan een wedstrijd om vooral te gaan experimenteren, toch? Als het een oefeninterland is. Ja, dat zou me in het geval van Strootman niet verbazen. Dat heeft ook te maken met uh, de afzeggingen van Rafael van der Vaart en Nigel de Jong. Dat zijn dan net twee middenvelders die op de positie waar Strootman ook voor een aanmerking komt... Uh, dus dat zou me echt niet verbazen. Luc de Jong weet dat hij er nu als vierde spits bijgekomen is. Want ook Huntelaar is er nog. Dirk Kuyt is er gewoon. Ruud van Nistelrooy is er. Dus de kans dat hij speelt lijkt me nog niet zo groot. Maar je zegt het terecht. Het is een oefenwedstrijd, Dus enig experiment uh, valt toch wel te verwachten. Ja, uh, Arjen Robben, om die nog even te bespreken. Die is niet opgeroepen. Die heeft wat rust gekregen. Uh, heb je het idee dat ze bij de voetbalbond wat voorzichtiger zijn geworden? Na dat conflict tussen de bond en Bayern München over de gezondheid van Robben? Ja, ik denk dat je het niet als een rechtstreeks verband mag, uh, mag aanmerken. Tegelijkertijd, de voetbalbond is dus niet gek. Die weten wel dat ze na het akkefietje met Robben... Vergeet ook niet het akkefietje met Mark van Bommel... en dat verhaal dat hij tijdens Nederland-Zweden... of liever op de dag van Nederland-Zweden nog door Bayern gebeld werd... dat hij maar terug moest komen naar München... en vervolgens toch speelde en geblaseerd terugkwam. Uh, ik denk dat ze bij de KfB wel zo verstandig zijn om in ieder geval... mochten ze ooit al risico hebben genomen, dat nu niet te doen... En het woord dubbelcheck toch wel bovenaan de agenda hebben gezet. Want ze kunnen zich eh, nou toch eigenlijk geen misstappen meer voorlopen. Want dan wordt het echt gênant. Goed, Arjen Robben is er dus niet bij. Sneijder, die ook wat geblesseerd is geweest, die is er wel, hè? Ja, die heeft al wel gezegd, ik speel maar één helft. Dat lijkt me meer dan genoeg, want die is geblesseerd geweest. Dat geldt ook voor Joris Matthijsen van Haarsvouw. Die is er ook een tijdje uit geweest nadat hij zich notabene in de vorige Interland... vlak voor de winter tegen Turkije, dat hij geblesseerd van het veld moest. En ja, dat is natuurlijk wel het nadeel ook weer gelijk van, van oeverwedstrijden. Je ziet al dat een aantal grote spelers denkt: met een klein pijntje dan maar niet. Zie je ook in het buitenland. Fabregas las ik toevallig, die niet meedoet met Spanje ook, omdat hij wat grieperig zou zijn. En ook spelers die net terug zijn van blessure zeggen: nou ja, laat mij maar even zoveel mogelijk met rust. Dus het, het, ja, het heeft nou helemaal niet de lading van de kwalificatiewedstrijd waar het recht om gaat. Begrijpen we. Bas Stigler, dankjewel. Een stille revolutie in Baskenland. Bij de oprichting van een nieuwe politieke partij... keerden de Baskische nationalisten zich openlijk tegen de ETA. En door deze koerswijziging kunnen de Baskische nationalisten meedoen aan regionale verkiezingen in Spanje in mei. Rob Zouberg in Madrid. Je zo uitspreken over de ETA, dat lijkt me nogal wat. Ja. Het is echt een, een heel bijzondere dag. Ik uh, luisterde vanmorgen naar die toespraken uh, die, die, uh, die we van die nieuwe partij hoorden. En mijn mond viel eigenlijk open. Want dit hebben dus de achterban van de ETA nog nooit horen zeggen. Nog nooit hoorde je ze zo expliciet het geweld van hun eigen club, hè, de ETA, veroordelen. Uh, uh, die oprichters die zeiden, van die nieuwe partij die zeiden vanmorgen... alleen de dialoog is nog voor ons de manier om tot de onafhankelijkheid van Baskeland te komen. <tieden> Abiertamente. en zonder ambages aan de organisatie ETA. Ja, dan ga je heel duidelijk, zeiden ze dat vanmorgen. We wijzen zonder enig voorbehoud het geweld van de ETA af. Echt een enorme stap die er gemaakt is vanmorgen. Je moet natuurlijk ook daarbij bedenken, Tim, de een had de ander de afgelopen tientallen jaren gewoon nodig. De politieke club had uh, de gewelddadige jongens van, van, van de terroristische organisatie nodig en omgekeerd. Nou, die uh, verbinding is nu doorgeknipt en je kan ook iets anders zeggen... het ijs onder de ETA zelf is nu wel heel dun geworden. En dan komt dus een klimaat dat de politieke partijen rond de ETA... eigenlijk van ouder zijn verboden. Is dat verbod, verbod nu een beetje achterhaald? Nee, het verbod, dat verbod is er nog steeds. En een van de voorwaarden... Die, uh, dat steeds nadrukkelijk hier is gezegd... Tegen, tegen partijen, tegen mensen rond de ETA... rond die politieke tak. Als jullie willen meedoen aan de verkiezingen... dan zul je dat geweld van die ETA... Na, echt moeten ver, uh, verbieden, veroordelen. Z zul je kritiek op moeten hebben. Pas dan mag je weer meedoen aan het democratische spel. Nou, en dat is vanmorgen gebeurd. ETA heeft de afgelopen jaren steeds geprobeerd... om toch door te dringen tot de kiesregisters... meedoen met verkiezingen. Ook al waren ze verboden... Nou, nu ze dat hebben gedaan, zou je, zeggen, zou je zeggen dat de weg vrij is. Ja, hoe reageerden de Spaanse politici op deze nieuwe partij? Ja, ja groot nieuws, hè? opening van het nieuws. Maar de reacties aan de andere kant, eh, negatief. Lauw, kan je zeggen, negatief. Socialisten van Zapatero die spraken van een belangrijke ontwikkeling. Maar ze zijn, zo zeggen ze zelf, wel heel waakzaam. Het is een novedad importante. Maar we creëren dat de democratie heel met deze groepen. Ja, hij zegt hier, het is een belangrijke stap... maar we zullen heel veel eisend zijn naar deze nieuwe beweging. De dingen die we vanmorgen hoorden zijn niet voldoende. Dat kan ook niet na 25 jaar, waarin voor deze mensen... het geweld altijd het belangrijkste was wat, ja, wat vooraan stond. De rechtsoppositie hebben we ook gehoord, de Partie de Populaar. Nou, voor hun is het zo klaar als een klontje. Die zeggen, de nieuwe partij... Wie dat nu ook weer zijn, die moet gewoon verboden worden. Want ze komen voort uit de ETA. En de ETA die zelf, zelf toch echt een eerste grote stap moeten maken... wat dacht je gewoon van het, ja, van het inleveren van de wapens. Nee, de ETA zelf, hebben die iets van zich laten horen? Nee, die, die, die, die zijn heel stil. Die zijn al maanden heel stil. Je weet, hè, januari hebben die, die, die nieuwe wapenstilstand gehoord van de ja. ETA. Ze zijn enorm verzwakt. En uh, een reactie, ja, ik denk niet dat die er zal komen. Maar één conclusie kan je wel trekken... ETA verzwakt door politieoperaties, door ingrijpen, door samenwerking tussen Spanje en Frankrijk. Maar dit, eigenlijk deze dolksteek in de rug verzwakt ze meer dan welke politieoperatie dan ook. Een Baskisch spel wordt nu in de politieke arena gespeeld. Rob Zaalberg, dank je. Gemiddeld krijg je zo'n 35 euro voor een automobieltje. En er is inmiddels een levendige handel in ontstaan. Dat merkt verslaggever Martijn van der Zanden. In pakketjes en enveloppen komen er hier bij per jaar honderdduizenden telefoons binnen. En ongeveer 30% van al die telefoons die wordt gerecycled, zegt eigenaar Henny. Deze toestellen die gaan dan naar de fabriek, in, in dit geval in België staat een hele grote fabriek. Daar worden de toestellen fijn gemalen. En dan gaan ze de oven in en dan halen we de grondstoffen eruit die erin zitten. En dat is met name metalen en de edelmetalen. Dus een beetje goud, zilver, palladium, koper... Dat wordt er allemaal uitgehaald. Ongeveer 70% van de telefoons die hier dus binnenkomen... die krijgen een nieuw leven. We hebben verkoopkanalen in uh, Verre Oosten en in Afrika. Met name West-Afrika. Dus dan moet je denken aan uh, Ghana, Nigeria, Togo in die richting. De afgelopen jaren verkopen steeds meer mensen... hun oude telefoon aan dit soort bedrijven. Hier snappen ze wel waarom. Doordat er uh, heel snel... Nieuwe modellen op de markt gebracht worden door diverse merken. Je ziet ook dat er heel veel nieuwe features, internet, tv, HD-tv, 12-megapixel camera. Ja, dat veroorzaakt wel dat er dat steeds meer en meer toestellen verkocht worden, maar ook steeds meer en meer toestellen uh, voor ons uh, in de markt zijn om weer zeg maar, her te gebruiken, zodat we weer andere klanten tevreden kunnen stellen met een goedkoper. De markt van het gerecyclede mobieltje is booming, zegt Hans-Peter van Tilburg van Telecom Platform Connectie. Het lijkt wel of iedereen een nieuwe goud ontdekt heeft. Het goud zit in de mobieltjes, dat heeft bepaalde waarden, dat is één kant. En aan de andere kant, de consument beseft ook steeds meer dat het bepaalde waarde heeft voor hem of voor haar. Je nou, moet je voorstellen, als jij een mobiele telefoon voor 0 euro krijgt bij een abonnement, dan lijkt het wel te mooi om waar te zijn dat hij nog een bepaalde waarde heeft. Met 5 miljoen nieuw verkochte mobieltjes per jaar is er nog flink wat ruimte voor groei. Maar mensen die hun telefoon verkopen moeten wel ergens rekening mee houden. Als ik dan een punt van zorg mag uiten in deze is dat we met z'n allen wel voor moeten zorgen dat de persoonsgegevens van de oude mobiele telefoons verwijderd worden. Dat gebeurt nu wel, alleen het zou wat meer gestructureerd plaats kunnen vinden. En ik denk ook dat de consument altijd zelf in de gaten moet houden dat hij er alles aan doet om zijn gegevens te verwijderen. Nog even terug naar Resel, want daar hebben ze hier ook al over nagedacht. We hebben een tweetal softwareprogramma's, speciaal softwareprogramma's... waarbij je naast de notebooks waar je de data van kunt verwijderen... kun je ook de data verwijderen van de, van de smartphones... Ja, die, die koppelen aan het softwareprogramma en het softwareprogramma zorgt ervoor dat de data gewist wordt. En Dat kan heel goed met nieuwe toestellen en ja, zijn er wat oudere toestellen, dan moet dat met de hand gebeuren. En laten we ook nog even naar het milieu kijken. Want het is natuurlijk mooi dat een mobieltje hier in Nederland niet in het afval terechtkomt. Maar als het naar Afrika wordt verscheept, wat gebeurt er daarna mee als die gebruiker hem niet meer nodig heeft? Dat is een heel belangrijk punt wat je nu, uh, uh, wat je nu zegt, is, uh, is dat je moet zorgen dat er ook zeg maar, in de landen waar je naartoe exporteert, dat daar ook wel een, uh, een gelegenheid is dat ze daar ook gaan, tenminste dat je ze daar gaat onderwijzen, uh, dat, je, dat ze daar ook moeten gaan recyclen. En wat wij hebben gedaan is zeg maar, de distribu distributeurs van ons in, uh, in, uh, in West-Afrika. Ja, die leren we om ook toestellen weer terug te, uh, terug te nemen om te laten recyclen. Daar betalen we dan de mensen uh, wat geld voor, dus dan weet je zeker dat je ze terugkrijgt. Die toestellen worden ingezameld en na verloop van tijd komen die terug naar Nederland... en wij zorgen ervoor dat ze, uh, dat netjes gerecycled wordt. Maar je moet inderdaad moet je wel zorgen dat daar ook de plekken mensen zich moeten realiseren... dat ze ze niet zomaar weg moeten gooien. Dus dan moet je ook dus eigenlijk een inzamelkanaal gaan, uh, gaan organiseren... ala wat we hier in Nederland doen en in Engeland. Straks, zakenband Goldman Sachs investeerde een half miljard dollar in Facebook. En America Online koopt voor 315 miljoen dollar de Huffington Post. Tekenen van een nieuwe internetbubbel. En het verkeer bij de ANWB, Erwin de Hart. Ja, de maandagavondspits verloopt minder druk dan gemiddeld uh, het geval is. De meeste file staan bij Rotterdam en Utrecht en dat levert niet zo heel veel vertraging op. Opvallend wel is de file op de A73 Venlo richting Nijmegen. Want tussen Wiegen en Beuningen staat twee kilometer file en dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. En dan gaan wij naar Rotterdam met de ABN Amro Tennis. Toen Thomas Gorel stond op de baan tegen Servië Trojitski. Mark Brasser. Ja, stond, stond inderdaad, want hij heeft zojuist verloren. 6-2 en 7-6 in het voordeel van Victor Trojitski. De eerste optreden van Thomas Garel is dus meteen zijn laatste in Ahoy. Hij maakte zijn debuut, altijd lastig natuurlijk. Zo'n zo, ja, zo grote hal, toch wat, wat, wat meer mensen dan hij normaal gewend is... tijdens de wat kleinere toernooien. Het is een goede lesvorm geweest. Hij speelde ja, niet, niet, niet, niet al te best. Hij zegt nu zelf ook, ja, mijn voetenwerk was dramatisch. Inderdaad, zijn service kwam ook niet helemaal door. Er moet wel bijgezegd worden dat Victor Trojitski... Een, een een goede partij speelde vooral heel goed retourneren op de wat mindere service van, uh, van Schorel. Eerste set dus 6-2. Tweede set bleef hij nog goed bij. Uh, haalde hij er uiteindelijk een tiebreak uit bij 6-6. Nou, in die tiebreak twee dubbele fouten van Schorel. Twee aces van Trojitski. En uh, de Serviër won die tiebreak in de tweede set heel makkelijk met uh, 7-1. Een 6-2, 7-6 nederlaag dus voor uh, Thomas Schorel. Mark Brasser was dat. Ondernemers klagen al jaren over veel te veel regels. Zoveel tijd en geld kost het allemaal. Pogingen om hier wat aan te doen van eerdere kabinetten... hebben nog niet genoeg opgeleverd. Dus minister Verhaag van Economische Zaken probeert het opnieuw. Hij wil bijvoorbeeld minder inspecties bij bedrijven... die zich aan de regels houden. En bedrijven moeten voor de kosten van nieuwe regels gecompenseerd worden. Lily Doude is lid van de commissie Regeldruk... en is ook mede-eigenaar van een ingenieursbureau, UC Technologies. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bij de presentatie van het regeerakkoord uh, werd die inspectievakantie al aangekondigd, zo noemde Verhagen het. Zitten er nou nog nieuwe dingen in het aanvalsplan van de minister? Um, ja, uh, nou voor ons eigenlijk niet helemaal in de zin, uh, wij hadden natuurlijk een soort van wensenlijstje. En ik ben ontzettend blij ermee dat deze minister uh, een heel groot deel van dat wensenlijstje heeft uh, overgenomen. Alleen ik hoor al aan uw stem dat dat niet alles is. Uh. Wat mist u? Nou, het is uh, nog niet eens zozeer heel erg uh, missen... als wel dat je uh, ook altijd heel erg goed moet blijven opletten hoe dingen worden uitgevoerd. Uh, u begint bijvoorbeeld net even over die inspectievakantie, dat is heel erg goed. Ja, die zou uh, per 1 januari ingaan staat in het regeerakkoord, ja, maar, uh, dat tja, klopt. het is Alleen, al februari. Ja, nee, maar ik, ik denk dat er op zich is daar wel goed nieuws over te vertellen. Dat is namelijk dat heel veel bedrijven al helemaal geen twee keer per jaar meer bijvoorbeeld een inspectie hebben. Zoals nu wordt gezegd, een maximum van twee inspecties. Um, dus uh, er wordt al degelijk minder uh, geïnspecteerd, zeker door de Rijksoverheid. En die um, inspectievakantie, dat is een hele goede. Uh, alleen, ja, bedrijven moeten wel eerst laten zien dat ze dat waard zijn. En uh, dat is natuurlijk nog eventjes zo, hoe gaat de overheid daarmee om? Wanneer vinden ze nou dat bedrijven dat goed doen? Na drie jaar, geloof ik, hè? Ja, na drie jaar. Maar dat is natuurlijk niet alleen de Rijksoverheid die inspecties doet, maar ook de gemeentes, de provincies. Uh, ik geloof zelfs waterschappen doen inspecties hier en daar. Dus een en dezelfde ondernemer kan inspecties krijgen van verschillende uh, ja, overheden, om het maar even zo te zeggen. En die moeten wel heel goed gaan communiceren met elkaar, om ervoor te zorgen dat die inspectievakantie ook werkelijk komt. En huh. daar wens ik ze wel heel veel succes uh, bij, want dat begrijpt u, dat zal voor een heleboel ondernemers een enorme opluchting zijn. Ja, en wat, ja. wat is nog meer een, een doorn in het oog van de ondernemer? Van de ondernemer is een, een doorn in het oog en daar wordt nu wel een heel groot verschil uh, in gemaakt. Dat um, in het verleden heeft uh, de overheid heel erg gezeten op regels, maar dan vooral op de administratieve lastenvermindering uh, van die regels. Dus het uh, was zoiets van, uh, ja je moet een formulier invullen, maar dan moet het formulier maar zo simpel mogelijk. Of op één formulier doen we in het vervolg de informatie die je vroeger op drie formulieren moest invullen. En wat nu, uh, wat, waar het nu heel erg op gaat lijken is dat deze minister ervoor kiest om zometeen ook de bedrijven te gaan compenseren ervoor. In de zin van dat er ook werkelijk minder regels komen. Want wat nu echt de doorn in het oog is van de ondernemer is dat er nog steeds regels bijkomen. Dus op de eenvind blijft die kraan met regelgeving maar openstaan. En het lijkt erop dat er nu eindelijk een, uh, ja, een regelsysteem opkomt. Maar zoals u al zei, de uitvoering, uh, daar gaat u goed op letten of dat goed komt. Ik dank ja. u wel voor uw uh, reactie, Lily Doude. Oké, okay, dank u wel. Goedemiddag. De Huffington Post is een Amerikaanse site en een weblog En populair, want het internetconcern AOL, kennen we ook als America Online... heeft er 315 miljoen dollar voor over. Wim Zwanenburg, IT-deskundige bij Vermogensbeheerder Stroeven en Lemberger. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is de kracht van deze site, The Huffington Post? Nou, dat is natuurlijk toch al eerst de bijdrage van alle webloggers. De commentaren die geschreven worden, het snelle nieuws wat uitgebracht wordt... Kortom, de content die de Huffington Post of de HuffPost biedt. En dat is waar AOL op zoek naar is. heeft dat te maken met wat voor site het is. Het is dus een progressief nieuwsblog. Ja, dat heeft gelijk ook de schrik doen toeslaan bij de lezers en ook bij de redactie. En die is al snel gerustgesteld. Maar de Huffington Post die neemt toch wel een bijzondere plaats in het Amerikaanse medialandschap. Dat is toch wel verdeeld. Je hebt natuurlijk uh, CNN en Fox uh, op televisie en dergelijke. En dat uh, wordt toch al wel wat uh, rechter uh, gezien... dan uh, zeker uh, de liberale, linksliberale Huffington Post. Ja, maar kijken we naar het bedrag. 315 miljoen dollar. Dat is meer dan tien keer de jaaromzet. Dat verdien je, verdien je toch niet eens 1, 2, 3 terug? Nee, het is uh, meer dan tien keer de jaaromzet van vorig jaar... maar uh, zes keer de geschatte jaaromzet van dit jaar. Het groeit heel erg snel... Het heeft 25 miljoen unieke bezoekers en EOL heeft zo'n 270 miljoen. Dus de weblog wordt nu snel op een veel groter platform gehezen. En dan valt er ook veel meer uit te halen met advertentievolumes. Want dat was iets waar EOL de laatste tijd ook door geplaagd werd... Terugvallende advertentieinkomsten. doordat er een verschuiving in marktaandeel plaatsvond. Ja, vrees dus bij de redactie hè, dat ze nu, nu ze zijn overgeleverd aan dat grote concern. er iets mogelijk zou kunnen gaan veranderen. Maar wat wil EO wel met die site gaan doen? Ja, toch vooral uh, content uh, bieden. Uh, ja, dit is het jaar natuurlijk ook van het uh, mobiele internet. Dus uh, er zal van alles mee uh, gebeuren. Het is uh, nieuws, sport, entertainment, uh, mobiel, uh, video... en daarbij uh, hele snelle commentaren geschreven door de redactie... en de vele vrijwillige bijdragen die de Huffington Post uh, ontvangt. Ze hebben beroemde webloggers uh, gehad in het verleden. Hillary Clinton en zelfs uh, Barack Obama die in het verleden weblogs hebben geschreven op de Finkton Post. Ja, en dan toch, als je toch een beetje de vergelijking doortrekt met Facebook... de sociale netwerksite, Daar heeft Goldman Sachs een half miljard dollar voor betaald. 376 miljoen euro. Gaan sommige mensen toch een beetje denken aan de mogelijkheid... van een nieuwe internetbubbel terecht? Nou, dat is zeker aan de gang. Het is een uh, race uh, technologie, uh, media, platforms. Uh, je moet de eerste zijn, want uh, de segmenten verschuiven snel... En het is vaak dat de uh, winner takes it all. Uh, je moet absoluut een marktleider uh, zijn. Dus op je eigen terrein of het aanverwante terrein, dat moet je zien uh, te pakken. En uh, ja, er is weer uh, optimisme op de beurs. Dus er, uh, de economie herstelt. Uh, men heeft het kapitaal voor aardig. En dat leidt bij elkaar toch wel op dit moment ook uh, opnieuw tot een internetbubbel. Uh, Dank Wim Swanenburg, analist van IT-bedrijven. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Als we kijken naar de internationale media, dan zie je dat de verkoop van de Huffington Post aan EOL niet in goede aarde is gevallen bij veel liefhebbers en bloggers. Op de site stromen de negatieve reacties binnen. Daarbij valt op dat het internetconcern dat de Huffington Post heeft gekocht in Amerika niet bepaald een sympathiek imago heeft. De indruk wordt gewekt dat EOL een bedrijf is dat ouderen in de Verenigde Staten dure internetabonnementen verkoopt waar ze niet meer van afkomen. Ook zijn er reacties in de trant van EOL koopt iets goeds en gaat het dan verpesten. Iemand want anders voorspelt dat de Huffington Post vast heel saai gaat worden. Vaste lezers zijn al bezig om elkaar te adviseren naar andere sites over te stappen. Er zijn ook fans die denken dat de overname het begin is van het einde van de Huffington Post. De voorpagina vandaag van de Huffington Post. een groot artikel over de misstap van zangeres Christina Aguilera. Zij was uitverkoren om het Amerikaanse volkslied te zingen tijdens de Super Bowl. De finale van het American Football. Een grote eer voor elke artiest. Ze had moeten zingen. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming. Maar ze zong een andere regel klinkt heel mooi, maar die laatste zin die had ze al een keer gezongen. Christina Aguilera heeft een verklaring uitgegeven. Daarin zegt ze dat ze zo opging in het lied dat ze even van haar apropos was. Journalist en programmamaker Koen Verbraak, onder meer bekend van de programmareeks Kijken in de Ziel, maakt de overstap van de Volkskrant naar NRC Handelsblad. NRC schrijft dat Verbraak vanaf volgende maand grote interviews gaat maken voor de nieuwe Zaterdagkrant. Verbraak noemt zijn overstap een spannend nieuw hoofdstuk in Mijn Bestaan. De website Geen Stijl zegt de brief in handen te hebben van de docent van de Hogeschool van Amsterdam die vrouwen geen hand meer wil geven. Daarin zegt de docent tot zijn besluit te zijn gekomen na zijn spirituele reis naar Mekka. Hij zegt de profeet te willen navolgen die nooit de hand heeft geschud van vrouwen die huwbaar waren voor hem. In het Parool zegt de Hogeschool van Amsterdam dat ze de docent bedrijfseconomie niet zomaar willen ontslaan vanwege zijn islamitische geloof. Het college van bestuur zag er geen bezwaar in omdat de docent vrouwen nu met een buiging Begroet. De Hogeschool gaat een reeks gesprekken en debatten beginnen over dit onderwerp. Johan Cruijff keert waarschijnlijk terug bij Ajax. Volgens NRC Handelsblad wil de legende nu wel een rol bij de Am Amsterdamse club. De nieuwe ledenraad van Ajax doet vanavond een voorstel aan de raad van commissarissen om Cruijff aan te stellen. Hij wordt dan leider van een nieuw te vormen technisch platform dat beslist of de club bijvoorbeeld op zoek moet naar een technisch directeur. Dat in NRC. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Sport op Radio 1. Linksbek met een voorzet, met een doelpunt. Woensdag om 8 uur, de vriendschappelijke Interland, Nederland-Oostenrijk. Wat zal teamboom blij zijn? NOS langs de lijn, woensdag van 8 tot 11. En dan gaat die bal er toch nog in. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Voelen ze in je broekzak? Of kijken ze je portemonnee? Heb jij hem al? De nieuwe Nederlandse 2-euro-munt? Dan heb je geluk...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 wil het binnen een week? Sterker nog, bij lease aanvragen tot 250.000 euro krijgt u uitsluitsel binnen een dag. Naast de grote lijnen ook de praktische oplossingen. Dat is zakelijk bankieren anno nu. Meer weten? Kijk op abnbro.nl/slash zakelijk. ABN Amro, de bank anno nu. Dit is radio 1.